Haak met het NOS-journaal. De aangroepen in Rotterdam gaan door. De vervoerders zullen de stakingen niet aanvechten bij de rechter. Vakbonden leggen het openbaar vervoer stil uit protest tegen geplande bezuinigingen en verplichte aanbestedingen. In Amsterdam rijden bussen, trams en metro's niet op dinsdag 7 juni. Den Haag volgt een dag later. En in Rotterdam ligt het OV op 9 juni plat. Het is niet de eerste actie tegen de bezuinigingen. Er is al een paar keer eerder gestaakt tijdens de ochtendspits. Uit de Soedanese provincie Abidjan zijn zeker 80.000 mensen gevlucht wegens het geweld van de laatste dagen. Begin dit jaar stemde de zuidelijke bevolking van Soedan voor onafhankelijkheid. De provincie Abidjan is een betwist gebied in het midden van het land omdat er veel olie in de grond zit, wil zowel het noorden als het zuiden het gebied inlijven. Chronisch zieken hebben te maken met te veel regels en administratieve romslomp. Dat stelt het adviescollege Toetsing administratieve lasten. Zo moet bijvoorbeeld een patiënt van wie de benen zijn geamputeerd, om de zoveel tijd opnieuw aangeven dat hij geen benen heeft. Het adviescollege pleit daarom bij het kabinet voor een versoepeling van de regels. Ook de zorgverleners zelf hebben veel last van papieren romslomp. Oudminister Klink wordt hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daar zal hij onder meer onderzoeken hoe in de zorg rekening moet worden gehouden met de vergrijzing en de nieuwe medische technologieën. Klink stapte vorig jaar zomer op als CDA-onderhandelaar in de kabinetsformatie. Hij zag uiteindelijk niets in een kabinet met gedoogsteun van de PVV. In Zweden heeft Saab de autoproductie weer opgestart. Die lag zeven weken stil omdat de leveranciers van onderdelen niet meer betaald konden worden. Na een investering van een nieuwe Chinese partner van Saab kon de fabriek weer opstarten. Wereldwijd zijn er 6500 auto's besteld bij de fabriek in Zweden. Het weer eerst hier in buien. later vanmiddag droog en zonnig. Temperatuur 15 graden. Morgen zwaar bewolkt, wel iets hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Zandvoort heet het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de Boulevard.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 Kula Cat suit and